Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn te weinig stages voor mbo-studenten. Er komen nu wel steeds meer plekken bij, maar er is nog steeds een tekort van ruim 4000 stages, schrijft Nu.nl. Sinds de coronacrisis zijn er grote tekorten. Begin vorig jaar waren er meer dan 20.000 plekken te weinig. En zoek je nu een stageplek in de techniek, dan heb je wel mazzel. Daar zijn de stages voor het uitkiezen. De grootste tekorten zijn in de zorg. Het was angstig wakker worden in Kiev vanochtend. Er was een Russische raketaanval op het centrum van de Oekraïnse hoofdstad. Twee flats werden geraakt, daar brak brand uit en er zijn zeker vijf gewonden. Rusland trok zich maanden geleden al terug uit de omgeving van Kiev... maar blijft toch af en toe raketten afvuren op de hoofdstad. In een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London... zijn vannacht 22 mensen overleden. Het gaat vooral om jonge mensen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn de slachtoffers verdrukt of vergiftigd. De lichamen lagen op tafels en stoelen en op de grond. Er zijn ook mensen gewond geraakt. De abortusuitspraak van de hoge rechters in de Verenigde Staten... houden veel mensen bezig. Ook op het Britse festival Glastonbury. De Amerikaanse Olivia Rodrigo had samen met Lily Allen... een speciale boodschap voor de rechters. Ik wilde deze volgende aan de vijf leden van de Supreme Court. Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch... And Brett Kavanaugh, we hate you. Vrijdag werd bekend dat het landelijk recht tot abortus in Amerika werd geschrapt. Dat betekent dat staten zelf mogen kiezen of ze abortus toestaan of niet. Waarschijnlijk komt de helft van de staten met een abortusverbod of strengere regels. Het weer: af en toe zijn er wat buien vandaag, vooral in het noorden en oosten. In het westen schijnt de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wat onweer, maar morgen blijft het droog en 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz op de zondagochtend uh, samenstellingen presentatie Alco Beuving. En ja, we begonnen natuurlijk wel met hele lekkere, uh, ja, ik zou bijna zeggen toch wel hele bekende klanken van uh, Houston Person en Ron Carter op de bas. Ja, dit zijn maar twee banden die muziek maken en het komt allemaal van een prachtige cd, Now is the Time. En ja, deze hele cd staat vol heerlijke muziek. Ik heb er zomaar een nummer uitgeplukt overigens wel een van de mooiste nummers... omdat hier natuurlijk zo'n prachtige bas-solo in zat. Eh, wat mag je verwachten vandaag? Nou, toch een beetje een zomerse uitzending. Er zit veel vrolijke jazz in. Er zit zelfs wat popmuziek in. De Vraag is Spelen de Doors of Jimmy Hendrix? ook eigenlijk wel eens jazz. Nou, luister en je hoort het antwoord daarop. Er zit veel werk in van Metropoolorkest... onder andere met Rita Reis, maar ook met Roemer en uh, met Akva enzoje. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, ja, leuke bandjes, nieuwe bandjes... Een nieuwe Nederlandse zangeres, Jessica de Boer. De New York Ska Jazz Ensemble. Ja, Ska is ook een grappige muziek. Dus daar ga ik ook wat aandacht aan besteden in deze uitzending. Ik ga hoop dat je er klaar voor bent. Ik zit er zelf helemaal klaar voor. De koffie staat gereed. Uh, we gaan gewoon genieten. En dat beginnen we met een nummertje. Uh, dat is zo'n mooi nummer. Dat is Hattie en de Jazzato Band. En dat is muziek waar je vrolijk van wordt. Als je uh, dit wil zien... Deze dames, de Hattie en de, de klarinisten, die staan er nogal vrij op. Dan moet je op YouTube kijken, want een prachtig filmpje. Heel bekend, nummer: komt-ie. Hattie en de Yasato Band. muziek, daar word je vrolijk van, dus heb je ooit een sombere erbij, zitten dan de muziek op van Hattie en de Jazzato Band. Hattie is Hetty Lockston, een Engelse en die Hartstikke vriendin in Charlotte. Jolie, die speelt de klarinet. En de achtergrond wordt gevormd door een triootje met drie Italianen, Francisco Benazzi. Nou allemaal fraaie Italiaanse namen, natuurlijk. Uh, je kan dit allemaal terugvinden op YouTube. Er staan best wel veel filmpjes van dit bandje op. Dus uh, probeer het eens, zou ik zeggen. poosje geleden is dat ik naar de tv te kijken zag ik een documentaire... want de, op NPO 3 worden de laatste tijd heel veel documentaires uitgezonden... over de, uh, hele bekende platen. En toen was aan de beurt Morrison Hotel van de Doors... En dat, ja, iedereen kent natuurlijk de iconische hoes van die, dat Morrison Hotel. Het verhaal gaat dat de band daar de foto's wilde maken. Want die fotograaf had gezien, maar dat mocht niet. En toen de barman even weggelopen was, hebben ze kans geschieden om even naar binnen te glippen. en toch een paar foto's te schieten. En die zijn heel bekend geworden. En uh, ja, daar zijn. Uh, dat, op die, uh, dat zijn leuke documentaires. En ik heb een stukje gevonden van de doors uh, van deze. CD, Maar wel een hele bijzondere cd. Als zoiets 40 jaar oud is of 50 jaar oud worden... allerlei oude tracks ook opgezet op jubileumuitgaven. En dit is de, de 40-jarige jubileumuitgave. En daar staat er eigenlijk een hele jazzversie op... van The Queen of the Highway. Ik wil hem je niet onthouden. Best wel leuke muziek. Uh, even kijken, dit is hem. Yeah, is this one? About this one? Okay. Was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, Take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are a good girl Naked as children Out in the meadow Naked as children Wild as can be Soon to have offspring Started all over Van harte aanbevolen. Classical Records heet geloof ik het programma. Echt leuke, leuke programma's zijn dat. En dit waren de doors natuurlijk met een jazzy uitvoering... van Queen of the Highway. Ik geloof dat ze het nummer of op 15 verschillende manieren gespeeld hebben. is dus ook nog een hele mooie uitvoering op de uitgave... van de vijftigste verjaardag van Morris Hotel. Daar speelt Robbie Krieger... Hem, hem heel mooi op een jazzmanier. Ook de bassist Napolitana heet... geloof ik, is natuurlijk erg goed. En niet te vergeten Ray Manzarek... De, uh, de organist, de pianist. En die Robbie Krieger die heeft volgens mij... onlangs heb ik een paar maanden geleden... nog van gedraaid. Die heeft een eigen jazzbandje. En dat is ook leuke muziek. Alles van de doors. Uh, van de Doors maken we een uitstapje naar een Nederlandse dame. Een grote dame uit de jazz. En dat is natuurlijk Rita Rijs. En samen met het Metropoolorkest heeft ze een mooie opname gemaakt. Once Upon a Summertime. Nou, dat is mooi van toepassing. Het zonnetje schijnt hier in zijn antwoord. Dus we gaan luisteren naar Rita Rijs. Uh, even kijken, hier heb ik haar. to buy me. Square. Maar dat applaus er wel verdient natuurlijk. Rita en de metropoorkest. Prachtige klanken op deze zondagochtend. Ik hoop dat je er een beetje van geniet. Een kopje koffie erbij. Misschien een lekker koekje. Misschien een stukje gebak. En uh, mooie muziek. Wat wil je nog meer? Uh, een, een zangeres die in twintig jaar niks heeft uitgebracht. En uh, ja... Die ook eigenlijk niet zo bekend is. De, misschien kende toch La, Lani Hall is haar naam. En ze is de echtgenoot van Herb Albert. En ik tot mijn grote verbazing zag ik dat zij eh, oh, de, dit jaar weer een CD had uitgebracht. In uh, uh, Seasons of Love. En dat is meteen de titelsong van deze CD. Volgens mij komt uit het musical. Ik zou zeggen, nou kijk wat ze er nog uh, uh, van maakt. Klinkt best wel aardig. Lani Hall. Komt ze, samen met Herb Albert op de trompet natuurlijk. Five thousand six hundred minutes Hello. Albert, die Lenny Hall die zong vroeger bij Sergio Mendes en de Brazil 66 of zo is het uit mijn hoofd. En Herb Albert, die kennen we natuurlijk. En eigenlijk is het toch bewonderenswaardig. Ik weet niet welke leeftijd hij inmiddels nu heeft, maar op de trompet klinkt hij nog heel uh, goed, zou ik zeggen. Prachtig gespeeld. Ja, uh, yeah, we zitten nu in de categorie wat oude jazz. Want ik heb hier klaarstaan Lee Morgan, Sixted en uh, Grant Green. Nou, Lee Morgan, daar hoef ik niks over te vertellen. Die kent iedereen natuurlijk. I Remember Clifford. En hij wordt hierbij geholpen door... Uh, ik zet even kijken. Benny Colson, die speelt natuurlijk op de sax. Paul Chambers op de bas. En uh, Charlie Par, Pairship op de drums. En uh, Wy Wynton Kelly op de piano. I remember Clifford, nummertje van 1957. En dan gaan we even kijken waar die staat. Lee Morgan, hier heb ik hem. Oh. hem toch uh, terugdraaien. Want uh, ik zie dat dat uh, bijna acht minuten duurt, dit nummer. Dus dat gaat een beetje veel worden van dat uh, goede. Je hoorde natuurlijk Lee Morgan zelf op de trompet. Prachtig nummer. Uh, als je vraagt wat was de mooiste cd van Grant Green... iedereen kent hem als gitarist dan twijfelt bijna niemand. En dan zeggen ze natuurlijk Matador. En Matador is een uh, fantastische uh, LP, is LP. Ik geloof uit de zestig jaren. Is in, in, in de 2009 nee, geloof ik opnieuw uitgebracht. En ja, er staan prachtige nummers op. Uh, wie doen erop mee? Grant Green op de gitaar. McCoy Tyner piano. Bob Crenshaw op de bas. En Elvin Jones op de drums. Ik draai een stukje van uh, het laatste nummertje van deze CD. Van Grant Green. En dat is een nummer van Bert Beckerrek, als ik me niet vergis. Wives and Lovers. Ja, de Season of Love, de zomer. Wat is er mooier dan liefde in de zomer? Komt-ie. Grand Green. McCoy Tyner toch uh, jammer genoeg afbreken... want ook dit is een nummer wat negen minuten duurt of zo. Dus dat is echt fantastisch. Ik kan iedereen van harte dit, uh, deze cd aanbevelen. De cd Matador van Grand Cream. En er staan echt fantastische stukken op. Maar ja, ze duren allemaal te lang om in deze uitzending helemaal van te kunnen genieten. Uh, we proberen ook altijd wat nieuws in de, de uitzending te doen. En deze keer heb ik gekozen voor de Hot Sardines... En die schrijven eigenlijk op hun website hoe ze tegen de muziek aankijken. Wat, wat, wat ze zeggen eigenlijk is uh, gevoed door de overtuiging... dat klassieke jazz, het hart en de ziel voedt zijn de hot sardines... op een missie om oude klanken weer nieuw te maken... en te bewijzen dat vrolijke muziek mensen samen kan brengen... in een losgekoppelde wereld, een lost world. Uh, ja ik vind het eigenlijk uh, heel leuk om deze muziek uh, te draaien. En als je dat wil zien, hoe vrolijk het is... dan zou ik je adviseren toch eens op YouTube te kijken... en de muziek van de Hot Sardines op te zoeken. Uh, ik ga hem even opzoeken welke ik had klaargezet. Hot Sardines. Uh, Bij mir bist En uh, de zangeres, dat is Miss Elizabeth. En ja, ziet er leuk uit. Het, is een, het filmpje uh, is opgenomen in een metro. Een aanrader op YouTube. De Hot Sardines.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 I'll admit you deserve expressions at fiction Rack my brain hoping to explain things you do to me By me, mere bistouche, Please let me explain By me, mere bistouche means that you're grand By mere mystiche Again and again Means you're the fairest in the land you are i try to explain by me if it's so kiss me so you'll understand Je hoorde natuurlijk al zangeres Miss Elizabeth Boegeroll. En uh, dit is de aanstekelijke formatie, de Hot Sardines. Een groep van, uh, ja, het zijn er acht uit New York. En uh, ja, die geven eigenlijk uh, de swing en de proto-jazz weer een, uh, een, uh, een nieuwe stijl, zal ik maar zeggen. Heel aanstekelijk en zeer de moeite waard. Een leuk filmpje op YouTube van de Hot Sardines. Dit nummer, maar ook allerlei andere nummers. Zeker de moeite waard om een keer te kijken als je echt niks te doen hebt. Uh, dan gaan we terug naar het Metropoolorkest. Ik had al gezegd dat ik daar wat meer van zou draaien. En uh, daar is ooit een cd van uitgebracht. Metropoolorkest. En uh, dat was met... Uh, ik dacht dat dat met uh, Metro Midnight Music was. Dat, daar staat mooie muziek op. One for my baby. helemaal goed. Nou ja, de volgende keer beter. Ik moet hem hier stoppen. Uh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een nieuwe CD, een cd'tje uit 2022. En dat is Zenil, the Reimagination of Miriam Makiba. En dat wordt gezongen door Somi, een zangeres en songwriter. En ja, die, die, ja, die heeft wel meerdere CD's gemaakt. En dat is een mooi nummer geworden. Ik heb gekozen voor een hele bekende van haar. The House of the Rising Sun. Dat kennen we natuurlijk allemaal in de uitvoering van Animals. Maar dit is ook wel een mooie uitvoering. Somi, House of the Rising Sun. fantastische cd geworden. Ik zit met, met verbijstering weer te luisteren naar hoe mooi die Afrikaanse klanken vormgegeven worden. Komt allemaal van de cd of Sensile, The Reimagination of Mary Makeba. en het wordt gezongen door Somi. Maar als ik kijk wie er meedoen op deze cd ik zie bijvoorbeeld staan Old saxofoon Jeremy Pelt, trompet Marion Walden. Ik zie staan Lady Smith Black Bam, mijn op de cello. Nou, Kortom, een aanrader. Uh, ja, dat was nieuw, 2022. Maar Lee Konitz, dat is wat ouder. En dan heb ik een nummer... You are too beautiful. En dat klinkt heel mooi. Je hoort hem kraken. <laughs> was de saxofonist Lee Konitz die eigenlijk normaal altijd de alt speelt, maar hij speelde op deze CD speelt hij eigenlijk de, de tenor sax. Hij deed dat overigens samen met pianist Jimmy Rolls en de bassist Michael Moore. Aardige CD, mooi, leuk en ja, ja zeker de moeite waard om te beluisteren. Uh, Lee Konitz, we gaan eruit. En uh, twee uur komen we nog terug met hele mooie muziek. Onder andere de uh, Hot Club Dunax, nog meer swing. Carol Sloan, uh, uh, Rumor, uh, Louis Belsen, Joe Harrop, Patty Austin... New York Ska Jazz ensemble. Nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kom het tweede uur, blijf gewoon rustig zitten... en uh, geniet verder op de mooie klanken van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Akko Beuving. En we gaan het eerste uur afsluiten... met nog een nummertje van uh, uh, Houston Person en uh, Ron Carter. Bemsa Swing, tot de klok van 11 uur. En tijd voor een bakje koffie.